Kasper Meijer met het NOS Journaal. Vandaag gaat in een groot deel van Nederland de nieuwe openbaar vervoerdienstregeling in. De NS laat weer meer treinen rijden. Vooral reizigers in de Randstad profiteren daarvan. Want tussen de grote steden rijden weer vier intercities per uur. Terwijl dat er de afgelopen jaren vaak maar twee waren. De NS kan de extra treinen inzetten omdat afgelopen jaar bijna 1500 conducteurs en machinisten zijn aangenomen. Toch blijft er krapte op de arbeidsmarkt... waardoor op sommige trajecten in de daluren maar één trein per uur zal rijden. De Nationale Veiligheidsadviseur van Israël zegt dat er sinds de oorlog met Hamas is gestart... zeker 7000 Palestijnse militanten zijn gedood. Hij spreekt van een minimale schatting. Hamas doet geen uitspraken hierover. Wel heeft het door Hamas gecontroleerde gezondheidsministerie van Gaza... het over bijna 18.000 doden door israëlische bombardementen. De presidenten van Guyana en Venezuela hebben een ontmoeting gepland om te praten over het grensconflict tussen beide landen. De ruzie draait om het olierijke gebied Ezequibo in Guyana. De bevolking van Venezuela stemde vorig weekend in een referendum voor annexatie van die regio. Internationaal zijn daar zorgen over en onder meer de VS en Rusland hebben aangedrongen op een vreedzame oplossing. De ontmoeting tussen de presidenten van Guyana en Venezuela is komende donderdag. In de Amerikaanse staat Tennessee zijn zeker zes doden en 23 gewonden geteld na een aantal tornado's. Drie mensen kwamen om in buitenwijken van Nashville. De brandweer zegt dat gebouwen zwaar zijn beschadigd. Ook zitten tienduizenden huizen zonder stroom. Het weer, vanochtend vooral in het noordoosten regen. Langs de kust zijn er zware windstoten. Vanmiddag op veel plaatsen droog met wat zon bij zo'n 9 graden. En dan tegenavond opnieuw regen.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 de Hildenebuur, ja zuster Nieszuster, laten we allemaal doen wat we willen, zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet, ja, ja zuster Nieszuster, dan is het altijd goed. Ja zuster Nieszuster, ja zuster Nieszuster, ja zuster Nieszuster. Ja, nee, de geschiedenis van twee oude mensjes.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 opname 1928. En de volgende plaat, die we gaan draaien voor u, is 66 jaar geleden opgenomen. En hij staat opnieuw in de Nederlandse hitlijsten. Ja, echt waar. Oorspronkelijk is het nummer opgenomen in 1957. De B-kant is de nachtwacht en de A-kant is twee motten. Dat werd natuurlijk uitgebracht door niemand minder dan uh, Tom Manders, Elias Doris. En die plaat hebben ze opnieuw uitgebracht via de kinderen en de jeugd zit tegenwoordig op TikTok. En dan kan je liedjes promoten en leuke clipjes maken. Daar zijn die kinderen erg actief mee bezig. En zo kwam deze plaat van Doris tevoorschijn. U hoort hem nu, het origineel Doris. Met twee motten in mijn oude jas.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 Je raakt gewoon weg van je stuk, als je het ziet dat pril gelukt Hij vreet mijn hele jas kapot, alleen voor haar die dot van de mot Ik noem haar Charlotte, en hem noem ik Bas Die dotte van motten, in mijn alweer jas Ik voelde me eerst een beetje belacht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 Maar juist zo'n vagebond gebond als ik. Die kompas reuze in, Ze schik met zijn alweer jas. Twee modder en tien matte kinderen. Een familie modder, woont er in mijn jas. Ik laat ze eraf als een kluiterklas.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 De mooiste muziek da de de da voorbij. Oh, oh, oh, oh, oh. Wel toeristen allemaal hoor.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 In mijn hoestbij op vier wielen en de politie op mijn hielen, rij. ik dagelijks tielen, kielen door het verkeer. Niet bepaald als een heer, maar meer als een wilde beer, rijd ik onvervaar. De straten op en neer en de zagen Bij ons op de hoek rijd ik elke keer de vouwen uit zijn broek. Drie mooie nummers van Doris. Als eerste hoor u natuurlijk die grote hit... die nu opnieuw een hit is. De jeugd is er ook mee besmet. Doris met twee motten in mijn oude jas. Daarachteraan hoor u Doris met bank in het bos. En als laatste in mijn bij op vier wielen. Oftewel zijn autootje. CFM Zandvoort, lokale omroep uit de badplaats Zandvoort. De volgende plaat komt uit de Jantjes. Dat is een toneelstuk... Een muziektoneelstuk van Herman Bauber. Het liedje is geschreven door Louis Davids en Margie Morris. De Jantjes werd al snel gezien als een klassieker in de Nederlandse amusementwereld. En is nooit meer uit het Nederlandse volksrepertoire toneelrepertoire verdwenen. Het is dan ook meerdere malen verfilmd. Het eerste stuk werd voor het eerst opgevoerd in 1920 en was direct een inslaand succes. Bauber kon de Jantjes tegelijkertijd in verschillende bezettingen door het land laten toeren. De 300ste voorstelling werd gespeeld op 2 mei 1921. In de plantage Schouwburg in Amsterdam natuurlijk. En in twee jaar tijd werden er meer dan 2000 voorstellingen gegeven. Liedjes als wordt nooit verliefd draaien. Als je huilt ben je een stakker. Nou je dan in de Jordaan, dat is zoveel van jou kwamen al snel in het hele land op het repertoire te staan. En een van die nummers, Als je huilt ben je een stakker. Die hoort u nu Wim Zonneveld op de lokale omroep CFM's antwoord met Als je huilt ben je een stakker. Als je huilt ben je een stakker dan even voor de spiegel staan. En dan is hij voor de bakker. Want je kijkt je malle aan. Mens, dan schrik je van je eigen. Je gezicht is groen en pimpelpaas. Lach jezelf dan uit en trek een lol of snuit. En lach de hele rommel aan je la. Ik begrijp niet dat er mensen zijn die treuren. Dat kan mij beslist niet gebeuren. Als het scheef gaat word je niet liggen te zeuren. Nee, wat heb je daar nou aan? Niet gerijden dan. Want heus daar krijg je dikke benen van. Niet zo zwaar, denk dan maar. Alles komt weer voor mekaar. Als je Door de spiegel staan, en dan is hij voor de wakker, want je kijkt je malefatie aan, mens dan schrik je van je eigen, je gezicht is groen en pimpelpaars, lach jezelf dan uit en trek een lol stuit en lach de hele rommel aan je laag. Ze denken erom, het is geen fantasietje Je komt allemaal in een tweetje. Als je nog zo mooi gekleed bent, niemand ziet je Met z'n allen op een rij De een ligt in het zij De ander heeft er Lombard briefjes bij Ik denk maar, nog een paar jaar En we zijn oude de sigaar Als je haar bent Licht is groen en pimfelpaars. Lach jezelf uit, trekken, lol of snuit, En lap de hele rommel aan je la.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 de een drinkt limonade de andere drinkt weer wijn. Maar al die zoete spullen zijn zeker niet voor mij. Wordt zoiets aangeboden, dan weig ik er iedere keer. Ik haal me bij één drankje, een glaasje recht op en neer. Wat het liefste wordt, ik dood van zijn Nederlandse neut Een pikatanisie gaat er altijd in. Een pikatanisie maakt je blijven zin. Ik heb geen trek in zo'n Franse vernoot. Dat witte spul krijg je van m'n cadeau en ook die duinse aquafiet die drink ik van m'n leven niet in plaats van wodka of en een dan tannesie, een pieke een pieke tannesie, dit gaat er altijd in een pieke gaat er altijd in een pieke mag je blijven zien ik heb geen trek in zo'n Franse vernauw. Dat witte spul krijg je van een cadeau. En ook die Duitse afgewaald Die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of een lycée. Een pikke panessie, een pikke panessie. Een pikke panessie, dat gaat er altijd in.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 En zo ook de volgende artiest, André van Duin, artiestenaam van Andrianus Marines, roepnaam Adrie Yvonne. Hij is geboren in Rotterdam op 20 februari 1947... Nederlandse komiek, revueartiest, zanger, acteur... regisseur, presentator, tekstschrijver en natuurlijk programmamaker. En het Algemeen Dagblad noemde hem in 2017... ruim een halve eeuw Nederlands grootste volkskomiek. En ik weet niet of u de programma's nog kan herkennen die de revue voorbij kwamen. Ik heb altijd genoten van deze man. En nog steeds, de man blijft gewoon hartstikke leuk. En van al dat rare gedoe heeft hij natuurlijk een beetje... een scheve mond gekregen. Maar dat hoort natuurlijk een beetje bij het repertoire. En uiteindelijk is hij niet mee gebleven, Want uh, ik kent hem ook niet meer rechtzetten. Dus, uh, hebt U hoort hem nu, André van Duin, met Angelique. Er was in vroeger tijd... In de bergen van Zwitserland, lo. Een storre boerenmeid, die had geen man. Johoho. Om doeteren, umba ba, umba ba, umba ba, umba ba, umba ba, umba ba, umba ba, umba ba, umba ba, oemba ba, oemba ba Door dat dat In ba, umba ba, umba ba, umba ba, ba, Griezelig. oh Maar oh, oh. Ja, Angelique Die had nog heel Geen erg heel de loop, oh, he, oh, he. Zong zij daar op Die, ja, die berg En hun lamine kwam Plots naar beneden ja, loop, Toen was het lied toch al geleden ja, loop, Ze rollen bolden Naar het dorpje in het dal, Het was een hele val En is daardoor toen overleden het was een lied van Angeliek, hey, hey, wat een romantiek. Ik loop gearmd met jou, het regent dat het giet. Maar dit ons niet, omdat ik van je hou. We bibberen van de kou, ruikend van het nat. Maar het geeft niet dat, daar ik van je hou. Ook al loopt het water tussen mijn hals en boer. Zot het in mijn schoenen, maar wij blijven onderstort. Ik loop gearmd met jou, het regent dat het giet. Maar het eert ons niet, omdat ik van je hoor.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 Ski en geef om. Op... ZFM Zandvoort, als u een stukje van het programma gemist heeft of u wilt het nogmaals beluisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En natuurlijk op zondag vanaf 9 uur. Het voorprogramma, om het maar zo te zeggen, van CFM Jazz hoort u ons met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En de volgende artiest is geboren in Haarlem. Of eigenlijk is het Haarlem. Niet in Nederland, maar in New York. Maar vroeger was het natuurlijk uh, van Nederland. Ik meen dat ze verkocht hebben voor een euro. Nee, voor een gulden zelfs. Ik heb het over Donald Tao Jones, beter bekend als Donald Jones. Geboren op 24 januari 1932 en overleden in Amsterdam op 5 november 2004. Was een Amerikaans-Nederlandse danser, zanger en acteur. En Jones werd bekend als de eerste zwarte ster in de Nederlandse showbiz. Hij was geboren in de VS en kwam in 1954 met de dansgroep De Moornikus naar Amsterdam... om er als danser zijn geluk te beproeven en het, het racisme... In zijn land te ontvluchten en aan haar eigen zeggen was hij in Nederland in de eerste jaren een waardigheid. En u hoort er nu Donald Jones met Dag, meisje. Dag, meisje, meisje lief, dag, dag, schatje, schat de dag, vader. Dag, engel, engeltje, dag, dag, liefje, je dag, dag, dag. Kijk zo blij, zo stralend als jij. Voor een dag, wat een dag, voor een dag, voor de dag. dag. Meisje, meisje lief, dag, dag. Schatje, de vrouw, dag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 Engel, engeltje, dag, dag, dag, liefje, liefetje, dag, dag, dag. De zon kijkt zo blij, zo straal wel België. Wat een dag, wat een dag, wat een dag, dag. meisje, meisje lief, daar, dag, dag. Schatjes, schatten, wat dag. Mwak, ik ben zo in mijn schik, dat ik alleen maar zingen kan, op ieder ogenblik. Hoe komt dat dan, hoe komt dat dan? Misschien door de wanden, misschien gewoon ook door de kou. Maar wie weet komt het ook, door jou, door jou, door jou. Dag, meisje, meisje lief, dag, dag, schatje, schatevrouw. Dag, dag, engel, engeltje, dag. Dag, liefje, dag. Dag, dag, de zon kijkt zo blij, zo stralend als jij. Wat een dag, wat een dag, wat een dag. Dag, meisje, meisje lief, dag, dag. Schatje, schat van wel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 Dat ik een kus van jou begeer. Had je een huis vol met rozen? Ik zie dan in gedachten al die mooie rozen staan. Doch de mooiste roos van allen, dat ben jij, daar kun je op aan. Daarom lieve kleine schat, als ik het voor het zeggen had, wil helemaal geen huis vol met rozen. We're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 Een cent, een cent, een cent. Wat waren we rijk met een cent? Met die cent in je hand kon je urenlang lopen. Je kon maar niet kiezen wat of je zou kopen. Een spekje, oh, een bol, brok, Een toverbal of veterdrop. Je voelde je een hele vent. Met een cent, met een cent, met een cent. Hey Jan, wil je van mij zoet hout proeven? Ja, maar dan moet ik jouw toverbal gelijk oversteken. Daar gaat hij. Hap, zei ie. Lekker, joh. Hij is nog niet groen. Even wachten. Ja, ja. hij is groen. Gelijk oversteken. Hap. Meneer, geef me mij dat spekje van een half uur daar. Nee, meneer, die dikke. En daarachter weer, meneer, die dikke. Ja, en daaronder, die hele dikke. Ik zou willen gaan achter kinderen aan door een nauwe, bochtige straat. Waar een winkeltje kwijt, waar de lamp zuinig schijnt, waar de snoep onder glasplaten staat, ik zou willen staan met mijn neus tegen het raam, met een warme cent in mijn hand. Om te zien. Of vooraan nog de gomballen staan en de wijnballen een fles aan de kant. Zoiets kun je niet meer doen voor je goede fatsoen. En wat zegt ons zoethout van een cent? Je zou als een vreemde in het winkeltje staan, die teleurgesteld alles herkent. Een cent. Wat je noemt nu een vent En geluk kan ik nu Voor een cent niet meer kopen Voor mij is die snoepwinkel Toch niet meer open En heb je zoals ik Geen cent Omdat je niet Zo uitgekookt bent Dan zeggen ze Die stomme vent Ga toch weg Ach die vent heeft geen cent Ga toch weg die vent heeft geen cent. Ga toch weg, die vent. <laughs> geen cent. Ja, weer een stukje muziek van Wim Sonneveld met een cent... en daarvoor een huis vol met rozen. Zie je Zandvoort, lokaal omroep uit de Badplaats Zandvoort. De volgende artiest is Piet Bambergen, geboren als Pieter van Bambergen. Geboren in Amsterdam op 3 maart 1931... en overleden dat heerlijke warme Kreta op 15 juni 1996... Een Nederlandse komiek acteur. En vooral bekend als punchliner van de Mounties. En hij kon ook een beetje zingen. U hoort er nu Piet Bambergen met Das Niks Voor Mij. Ik was graag een dameskapper. In zo'n Franse salon. Ik doe het met de Franse slag. Ach ik weet het duurt geen dag. is Niks. Nee niks voor mij. Heeft u niet iets als minister financiële vlak Ik denk niet dat het iets wordt Ik kom nou al geld tekort Dat is niks Nee, niks voor mij Ach, ik word pas briljant Als ik koffie plant Maar geen mens die me wil Want de vraag is niet heel Dat is voor mij de schaduwkant Maar stop me bij de acrobaten Zeg me in de piste neer Maar ik krijg een romantiek Van die ochtend geen mystiek Dat is niks Dat is niks voor mij Zou ik als coureur niet slagen Heeft u niet zo'n baantje vrij Ik de held van het circuit Maar ik heb mijn rijbewijs Dat is niks ...niks voor mij. Ik zou ook graag een playboy wezen. Vrouwen zwemden om me heen. Het ontbreekt me niet aan moed. Maar mevrouw vindt het niet goed. Dat is niks. Nee, niks voor mij. Maar ik word pas briljant. Als ik koffie plant. Maar geen mens die me wil om te vragen. Voor mij, de dus schaduwkant maar. Ik zou dolgraag Shakespeare spelen. Ik zou een goede Hamlet zijn, maar subsidie krijg ik niet. Dus blijf ik gewoon maar Piet. En de rest is niks voor mij. En de rest is niks voor mij. En de rest is niks voor mij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 die hij heeft vandaag...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 ...van de Skymasters met Hij doet het niet... ...en daarvoor nou Ria Verda met het zwarte toetsenlied... ...en tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard bedank ik even koordraaier... ...voor het beschikbaar stellen voor al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En als u het gemist heeft of u denkt van... ...nou, ik wil het toch een keer beluisteren... ...iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald ...ik wens u zometeen heel veel plezier met CFM Jazz... ...en ik laat u achter met een echtpaar uit Amsterdam... ...de ene heet Jaap, geboren in 1923... Overleden in 2007. Een ander heet Ans en zij is overleden eh, vorig jaar in 2022. Ik heb het over Ans en Jaap Daniels. En ze in 1961 een leuke hit met Peppe. en je hebt sinaasappels en citroenen. En die hoort u nu Ans en Jaap Daniels met ik heb sinaasappels en citroenen. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Veel plezier met CFM Jazz. En misschien tot een andere keer. Tot ziens. Een citroen. Wil de trouwen?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 Wie soms zit, het je past, die soms zit het goedje past, die trekken het aan. Ik kan ze niet vergeten, de liedjes van de leer. Ze zijn nog niet versleten, er gaat hij nog een keer. Bij ons in de Jordaan.